Uiteindelijk bereikten Paulussen en de drukkers een compromis. Dagblad de Limburger en het Limburgs Dagblad zullen vandaag in sterk afgeslankte vorm verschijnen. Zo worden de regionale en sportkaternen niet gedrukt. De Amerikaanse Senaat heeft zijn dus goedkeuring gegeven aan een hulppakket van ruim 50 miljard dollar voor slachtoffers van de orkaan Sandy. Het huis van afgevaardigden ging twee weken geleden al akkoord.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 Maarten Dallinga. Ik hoop dat ik vele van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn. Gisteravond, het was historisch. Koningin Beatrix stopt. Dit maakt ze bekend in een toespraak. Ze doet haar kroon af en haar pantoffels aan vanaf... 30 april aanstaande is het geen prins Willem-Alexander meer... maar koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Welkom bij Dit is de Nacht, dat vannacht voor een groot deel... in het teken staat van het aftreden van koningin Beatrix. En we gaan iets heel speciaals doen. We gaan namelijk met zijn allen een radiogastenboek maken... Hebt u een mooie boodschap voor koningin Beatrix... dan kunt u straks bellen en uw tekst live op de radio uitspreken. U mag ook mailen nacht.eo.nl en dan lees ik uw reactie voor. Alle mooie berichten voor de koningin worden gebundeld en op cd gezet. En dat doe ik hoogst persoonlijk. En die cd die verstuur ik dan met begeleidend briefje naar Paleishuis ten Bosch. Wat is een mooiere manier om de koningin te bedanken... voor alles wat ze voor Nederland heeft betekend... Belde straks of mail en dat kan nu al nacht@eo.nl. Zometeen eerst Koninklijk Huisdeskundige Han van Bree... over hoe de koningin zich nu zal voelen. En wat kunnen we verwachten van koning Willem-Alexander... On the ocean, call out to my island of light, loving Don't give in the love, devotion. 'Cause the next day I'll be sailing on. I'll be sailing on. Got a whole lot of traveling to do There's a beaver between me and you Got a whole lot of traveling to do Before everything's still between me, me and you Got a whole lot of traveling to do There's a Vitesse en Whole Lord of Travelin uit 1980. Hoe zal de koningin zich voelen nu ze met heel het land heeft gedeeld dat ze ermee stopt? En wat kunnen we verwachten van Koning Willem-Alexander? Han van Bree is koninklijk huisdeskundige en auteur van het net verschenen boek Beatrix, Koningin der Nederlanden. Goedemiddag. Goedemiddag. Wist jij al van haar aftreden of niet? Nee. Omdat je boek over nee. Beatrix net uit is? Ja, nee, dit was. Uh, dit was... Vanwege haar 75ste Ja. Dus dat uh, valt nu mooi samen. En dat is 31 januari. Maar dit moet wel een bestseller worden dan, hè? Ja, dat hoop ik wel natuurlijk. Ja. Ja, ja. Uh, het is een heel mooi boek, dus het verdient het ook wel, hoor. Nou, dat, dat hoor je natuurlijk ook te zeggen. Maar ik geloof het. Um, e eerst even, hoe voel jij je eigenlijk? Nou, een beetje raar, want ik, werd dus, uh, ik zat uh, vanmiddag een, een, een, een boek van, Willem, nee, hoe heet van Pieter van Vollenhoven te recenseren... toen ik gebeld werd door de NMS of ik onmiddellijk wilde komen omdat er iets stond te gebeuren. En hoe laat was dat? Dat was, uh, nou ja, kwart voor vijf of zo, hè? Ja, dus met de taxi naar nou Hilversum? Ja, dus uh, ingeladen en uh, spullen meegenomen en uh, daar voor de radio uh, de eerste reacties uh, kunnen geven. En, en nu ben je weer thuis? En nu ben ik weer, uh, zit ik weer bij te komen, ja. Eh, maar nog wel uh, flink wat adrenaline? Of, of valt het mee inmiddels? Ja, nee, dat, uh, dat moet nog even uh, afgeblazen af, uh, worden, inderdaad. Maar het uh, nee, is natuurlijk wel spannend om uh, op zo'n moment uh, aanwezig te kunnen zijn... in het hartje van uh, nieuwsgarend Nederland. Ja, ja. het Koninklijk Huis is een van je grootste interesses. Hoe, hoe bijzonder is het dan om zo'n dag mee te maken, los van alle media hectiek? Nou, ik weet dat toen, toen uh, Juliana aftrad in 1980 had ik eigenlijk nog uh, helemaal niet zoveel met het Koninklijk Huis, moet ik zeggen. En uh, dus het is nu wel leuk om dit uh, gewoon veel, veel bewuster uh, zo mee te maken. Dus ik heb uh, ook maar eind april allemaal vast uh, vrijgeboekt uh, voor wat er dan allemaal gaat gebeuren. Ja, ja want dan zou je ook alweer overal moeten optreden. Waarschijnlijk. Ja. Laten we het hebben over Connie en Beatrix. Uh, wat zal ze nu doen? Zal ze nu rustig uh, liggen te slapen of, of is ze hyper en, en... is misschien wel aan het luisteren? <laughs> nou, dat, dat laatste zou natuurlijk wel leuk zijn. Nou, ik hoop dat ze voor haar dat ze gewoon rustig ligt te slapen. Ik denk dat het ook een soort mengeling is van weemoed en opluchting. Ja, uh, ik denk, ja ze, wat ze ook al zei in die toespraak, dat vond ik wel een van de opmerkelijkste zinnen dat ze er al jaren over aan ja. het nadenken was. Had je dat niet verwacht? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Omdat uh, dat zou kunnen wijzen op bijvoorbeeld het feit dat zij in, uh, toch misschien wel van plan is geweest om in 2009 al af te treden. En uh, na uh, de Koninginnedag toen mm -hmm. in, Apeldoorn. in Apeldoorn, die werd gevierd op uh, in Apeldoorn, het, het paleis van koningin Wilhelmina, haar grootmoeder. Ja. Maar op de manier was de bedoeling van koningin Juliana haar moeder met een défilé, Maar dat ging dus niet door vanwege het uh, drama wat zich vervolgens afspeelde. Mm -hmm. Dus ik, ik kan me voorstellen dat dat een soort... Uh, er waren toen ook heel veel mensen die dachten dat ze toen ook al bekend zouden worden, een zou maken. En er waren ook wel aanwijzingen daarom. Trend, maar uh, nou ja, misschien... Uh, zou, zou het kunnen dan dat ze misschien in 2009 uh, ook al een toespraak uh, klaar had staan... maar dat die dan niet is uitgezonden van, vanwege het drama toen in Apeldoorn? Ja, ja dat, dat zou kunnen. Ik bedoel, daar zou bijna, als je denkt, van als, als ze zo nadrukkelijk zegt... Van, ik ben er al jaren mee bezig, ja. uh, zou, zou dat daarop kunnen wijzen. Maar ja. dat, is, uh, dat is een beetje speculeren. Ik ja. uh, vond het wel uh, opvallend dat ze dat zo nadrukkelijk zei. En ze kan nu natuurlijk echt niet meer terug... Is, het zou heel raar zijn, hè? Is, is nee, het, is het... nee, nee, nee. nee. Dat, uh, nee is, uh... Maar is het iemand die wel eens spijt heeft? Dat ja, weet ik niet. Ik kan me niet voorstellen. Ik bedoel, het is een... Als we kijkt naar 33 jaar... kan ik me uh, ook wel voorstellen... Misschien had de Engelse koning... die in 1936 aftrat, Edward... Uh, later wel spijt, maar dat... Uh, nou, maar die was ook maar 100 dagen koning of zo. Ja. Kwam voor, kwam voor jou eigenlijk ook de, de toespraak... Uh, toch nog onverwacht? Uh, ja, want ik had eigenlijk, uh, omdat min of meer dag al uh, geregeld was. Ja. En, uh, dus die al bezig waren met voorbereiding en, en in, in afwachting van koningin Beatrix. En dat er toch nog een aantal uh, activiteiten gepland waren, tot, in ieder geval tot april. Ja, want ze zijn toch wel een beetje teleurgesteld heen, Amstelveen en de Rijp nu. Ja, hoewel ze wel natuurlijk de primeur hebben van de Eerste Koningsdag. Dat is waar. Daar komen we zo op. Uh, maar, maar um, het, het feit dat, dat die organisatie al, al uh, flink in gang is gezet natuurlijk, was gezet voor die koningin de dag. Um, zegt dat iets over uh, het feit dat, dat uh, um, um, ze nu pas uh, dan misschien vlak voor die koningin de dag uh, aftreden bekend maakt? Nou, het is in ieder geval nog, nog ruim voor. Hè? Je hebt drie maanden. Maar het is al wel, was al wel flink uh, werd al flink wat georganiseerd natuurlijk. Ja. Ja, maar het is natuurlijk zo'n zo, zo aftreden... dat heeft toch een heel complex... van uh, redenen ligt daar aan de grondslag. Onder andere... er moet toch een beetje... een, een uh, stabiele politieke situatie hebben. Maar, maar zou het kunnen uh, zijn... Dat, dat er eventuele besluiteloosheid over aftreden aan, aan de grondslag ligt? Dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Zij, tenminste, dat, dat zou niet... Uh, in overeenstemming zijn... met haar karakter. Ze weet het goed wat ze wil en hoe ze ja. dingen wil. Dus daar, ja, het is allemaal timing. Maar goed, dan en... zou je zeggen, die organisatie is al bezig, dan, dan kun je het misschien ook eerder melden. Ja, nee, daarom, daarom verbaast het me nu ook uh, uh, dat, dat ze het nu doet. Want ik had echt gedacht, van, uh, als ze het dit jaar doet, dan doet ze het na Koninginnedag, maar dan kan ze nog wel voor het begin van de activiteiten... Geweest uh, gedaan hebben, die, die in verband ja, houden met ja. de 200-jarige monarchie, waar zij het ook uh, naar verwees. Ja, eind dit jaar. Ja. ja. Dus dat. Uh, kijk, dat ze het doet op een moment dat niemand het verwacht, dat had ik dan weer wel verwacht. En dat, dat is typisch Beatrix? Ja, om. om um, ja, te, te, te, te, te verrassen. Ja, op, tenminste, op dit soort dingen. En dat. Uh, kijk, iedereen die, die heeft allemaal van die geëikte data in, in de hoofd. En zij gaat gewoon de eigen weg. Dus ja. Dat is wel, hoort wel een beetje bij de eigenzinnige karakter. Maar als je het zo hoort, dan, dan denk je... Ja, het zou misschien logischer zijn geweest... als ze vlak na 30 april uh, uh, zou zijn afgetreden. Ja, daar, daar had ik uh, eerder verwacht. Maar goed, ze ja. uh, heeft ons weer verrast. Nou, Koningsdag dus, dat wordt 27 april... maar volgend jaar op 26 april, omdat het uh, op een zondag valt. Ja, ik vind dat overigens merkwaardig. Uh, ik, ik had... En het lijkt me ook logischer, gezien uh, het feit dat de monarchie toch een soort van continuïteit moet belichamen, dat ze uh, 30 april hadden gehouden. Dat is zo'n ingesleten datum. Het is dus echt zo... breken met een traditie. Ja, ja dat is dus gek. Uh, is het dat, is dat, uh, tekenend dan, denk je? Ja, Kunnen denk... we meer van maar... dit soort fratsen uh, verwachten, misschien van, van Willem-Alexander? Ja, blijkbaar heeft hij, uh, tenminste dan neem ik aan... Uh, dat hij zelf gezegd heeft van doe het maar aan mijn verjaardag. Dat vind ik leuker. Ja, uh, want dan is hij dan... jarig, hè, 27 april. Ja, ja. Dus dit, dat, dat is wel zijn eigen echte verjaardag. Dus in, in, in zoverre is het weer terug naar de traditie van uh, voor Beatrix... dat op de daadwerkelijke verjaardag ook uh, het feest wordt gevierd. Maar omdat Willem-Alexander natuurlijk ook wel ooit gezegd had... dat hij wat meer in de voetsporen van zijn grootmoeder wilde treden, dacht ik van, nou ja, dan kun je ook als eer betonen aan haar die 30 april laten staan. Maar dat uh, daar is dus blijkbaar niet voor gekozen. Nee. Wat, wat zal straks het grootste verschil zijn met, met Beatrix? Um, ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Wat je in het begin zult zien, is dat uh, Willem-Alexander niet zo heel veel anders zal doen dan zijn moeder. Je ziet het ook al aan. Uh, de invulling van uh, Koninginnedag, uh, dat blijkbaar verandert. En dat verbaast me ook wel. Uh, daarom, omdat Daarom, uh, Dat verandert dus blijkbaar niet, omdat ze opnieuw die twee steden, die komen dan volgend mm. jaar aan de buurt. Dus ze gaan toch weer met een gezelschap, een uitgedund gezelschap overigens, naar uh, die twee steden toe. Zal, zal Beatrix er overigens dan niet bij zijn? Nee. Dus die, die zit dan lekker thuis? Die zit al lekker thuis voor de buis. Of uh, ja, weet ik wel waar nee. <laughs> ze het kijken. Maar daar zullen alleen Constantijn en Laurentine mee zijn. En, want die, die uh, uh, nemen de uh, uh, taken over van, van uh, Margriet hè? en. In, uh... Ja, dat ja. is uh, in ieder geval. Dat is, is de verwachting. Dat is natuurlijk nooit uh, helemaal precies vastgelegd, maar dat, dat zal wel. Dat is de verwachting. Uh, en dan moeten ze wel, wel verhuizen, toch? Uh, waarschijnlijk. Tenminste naar Nederland. Hè? Want, want ze wonen nu in Brussel geloof ja. ik, toch? Ja, dat zullen ze ook wel doen. Ja. Uh, ja, dus, dus daar kunnen, uh, logischerwijs zouden zij op termijn op de Eikhorst kunnen gaan wonen. Ja. Uh, maar is, is het te verwachten dat, dat, uh, dat Willem-Alexander minder zakelijk zal zijn dan Beatrix? Dat wordt wel eens gezegd. Ja, dat, dat, dat wordt gezegd. Dat weet ik niet. Ik, ik denk dat het wel zakelijk is, misschien niet het woord, maar, maar meer een soort afstand. Het is voor een monarchie toch wel belangrijk om afstand te houden, om niet te gewoon te zijn. Want als je. Ja, als je gewoon bent, uh, dan rechtvaardigt dat niet dat je in een ongewone positie zit. Maar ja, dat is koningin Beatrix ook niet echt, toch? Nee, daarom. Dus, dat, dus, dus je, je moet een soort afstand houden. Je moet een soort bijzonder proberen te blijven. En dat, dat wordt nog, denk ik, zijn grootste uitdaging. Want, want dat heeft hij minder in zich van nature dan, dan koningin Beatrix. Ja, ja. Hij, is, hij is iets meer geneigd om uh, leuk mee te doen. Oh. Dat, <laughs> dat zag je vroeger op al die, die, die, die sportwedstrijden. Ja. Dat ja, ja, ja, hij uh, ja, leuk ja. ging, ging meehossen met, met de sporters. En uh, dat zag je de vorige koningin de dag nog dat hij mee ging toiletpotwerpen. Wat hij allebei denk ik, gezien zijn positie beter niet had kunnen doen. En dat kan straks wel helemaal niet meer. Nee, dat, dat, dat, dat kan niet. En dat, uh... zou, zou hij dat jammer vinden, denk je? Ja. Want, want ja, is, het, is het een, een, uh, ja, een belhamel, zeg maar? Nee, niet, niet, niet zozeer dat hij een belhamel is, maar dat hij het. het hij, wel, uh, hij wil gewoon Ja. Hij ja. wil meedoen met, uh, met de rest. En dat kan dus niet meer als je in die positie zit. En Maxima, die, die wordt straks koningin. Ja. Uh, zal zij zich anders gaan gedragen? Nee, dat zou ik zeker niet doen als ik haar was. Nee. Ja, misschien. Kijk, het wordt allemaal. Het is even afwachten. Je kunt. Um, en nee, dat, dat zie je vaker. Mensen die dan. Uh, na jaren op een bepaalde positie terechtkomen. Dat kan uh, twee kanten uitwerken. Het kan zijn uh, dat ze een soort van verkrampen in eerste instantie. Van, mm -hmm. oh, nou zijn alle schijnwerpers op, op ons gericht. We mogen echt niets verkeerd doen. We moeten heel goed. Uh, aan de richtlijnen houden en aan de regels houden. En dus er kan er een soort kramp optreden. Er kan ook een soort bevrijding optreden. Zo van, we zijn er, eindelijk. Na al die jaren voorbereiding, nu kunnen we aan de slag. Mm. En... en wat Ik... verwacht je? Welke kant zal het opgaan, denk jij? Nou, van, van, het uh, kan bij allebei zelfs een andere kant uitgaan. Uh, Willem-Alexander heeft uh, toch altijd wat moeite gehad met... Uh, de camera's die op hem gericht werden. Op het moment dat er een camera op hem gericht werd, ontstond er een soort uh, verkamping uh, en, en iets van ongemak. En uh, dat zal alleen maar toenemen, althans in ieder geval het aantal camera's wat op hem mm -hmm. gericht wordt. Dus uh, ik hoop dat hij daar uh, mee leert dealen... Maxima die trekt de camera's aan. Uh, die, die, die, vindt dat, uh, ja. die, die is echt electrifying in die zin. Dat over wat zij binnenkomt, krijgt ze alle aandacht. Dus die staat enorm enorm en die kan daar ontzettend goed mee omgaan. Maar is, is, is het dan ook een risico voor, voor Prins Willem Alexander? Kunnen we gedoe verwachten? Um, ja, dat, dat is uh, als, als hij uh, niet goed gecoacht wordt. Dan, uh, en, en hij uh, uh, houdt zichzelf niet in de hand in die zin dat hij toch mee wil doen... terwijl uh, zonder zijn speciale positie naar acht te nemen, dat, dat kan dat risico zijn. Maar ik denk niet dat dat zo heel groot is, want hij zal wel enorm goed uh, in de hand gehouden worden. En de vraag is alleen of hij zichzelf goed genoeg in de hand heeft. Maar dat mag je van iemand van inmiddels 46 uh, bijna toch wel hopen. Is hij er klaar voor dan volgens jou? Volgens mij ben je er eigenlijk bijna altijd wel klaar voor. Je kunt het ook eigenlijk, kun je in, in die positie ook weinig verkeer doen. Iedereen vindt het toch prachtig wat je doet. Als je maar uh, aandacht geeft aan, uh, aan mensen om je heen en uh, op tijd daar bent waar je moet verschijnen, dan kun je ook niet zo heel veel fout doen. Ja. En, en de drie kinderen van, van willem alexander en Maxima, hoe zullen zij dit nieuws uh, beleven allemaal? Ja, ik denk, niet, ik denk dat ze nog niet oud genoeg zijn om precies in te schatten wat dit voor consequenties heeft. Amalia, misschien een klein beetje? Ja, een klein beetje, maar dit, de, de, die is negen. Uh, dus mm -hmm. ja, ik weet niet of je het dan al kunt overzien wat, wat je allemaal te wachten staat. En, uh, behalve dat het misschien het aantal fotosessies nog wat toeneemt. En dat ze oma misschien wat vaker zien. Ja, behalve als die wat vaker naar Londen gaat nu. Oh ja, ja, naar Friso. Uh, dat, wat wat uh, zal ze, denk je, als eerste gaan doen straks als, als ze ermee klaar is? Ja, dat, ik, misschien, want de, de, iets anders opmerkelijks uit haar toespraak was... dat ze niet van plan was uh, om te worden. Nee, ze wilde mensen blijven ontmoeten. Ja, en, en toen heb ik nagedacht van wat, wat zou dat nou kunnen betekenen. En ik dacht van misschien um, gaat ze zich wel richten op datgene wat ze namelijk ontzettend leuk vindt. Uh, kunst, cultuur, mm. ballet, klassieke muziek. Schilderen en, of beeldhouden. En dat, ja. Mm -hmm. Ja, dat zijn dus precies uh, de dingen die Willem-Alexander niet zou liggen. Ja. Dus op die manier zou zij... Uh, binnen de firma Oranje, een, een hele nuttige taak kunnen uh, verrichten... door zich te richten op dat soort zaken. Ik kan me ook voorstellen, ze uh, rijkt elk jaar de Koninklijke prijzen uit... aan uh, jonge kunstenaars, dat ze met dat soort zaken doorgaat... in plaats van Willem-Alexander. Omdat zij dat, dat vindt ze echt gewoon ontzettend leuk. Ja, zo kan ze Willem-Alexander ook nog een beetje ontlasten straks. Ja, ja. ja, ja precies. En optreden optreden die, die zij leuk vindt... en die hij, uh, waar hij minder affiniteit mee heeft. Het allerlaatste wat ik je wil vragen is. Wij maken in Dit is de Nacht vannacht een radiogastenboek voor ja, de koningin. Ja. Um, luisteraars die kunnen bellen en, en kunnen een, een mooie boodschap um, inspreken live hier op de radio. Wij gaan het allemaal bundelen, verzamelen en zetten het op cd. En, en sturen dat naar de koningin. Uh, gewoon via de post. En ik vroeg me af, um, heb jij misschien ook een mooie boodschap voor Hare Majesteit, de koningin? Ja, ik um, zou ze toch wel willen bedanken voor 33 jaar plichtgetrouw, gepassioneerd en uh, zo perfect mogelijk proberen te uit te voeren van haar uh, professie, het koningschap. En dat heeft ze echt uh, heel bijzonder gedaan, vind ik. Moet je ook nog even zeggen wie je bent eigenlijk, hè? Oh ja, ik, uh, sorry, uh, majesteit, um, Han van Bree, historicus, die u 33 jaar op de voet heeft gevolgd en uh, daar uh, heel bijzondere herinnering aan heeft. En ze ontvangt vast een exemplaar van het uh, onlangs verschenen boek... Beatrix, koningin der Nederlanden. Ja, als dat goed is, is dat al uh, na haar onderweg... en misschien dat ze toen ze het zag, dacht... ach, het is ook wel mooi geweest. Misschien. <laughs> Eigenlijk ben jij de veroorzaker van alles. En misschien ja, ligt ja, het op precies. haar nachtkastje. Han van Dre, historicus dus, en Koninklijk Huisdeskundige, hartelijk dank. Graag gedaan. Zometeen dan spreek ik met uh, Adrie Franke. Hij is voorzitter van de Oranje Vereniging in Veren...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 Time is just a melody With all the people in the street Walking fast as the feet can take them I just roll through town And though my windows got a view Well the frame I'm looking through Seems to have no concern for now So for now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 you don't Johnson en Breakdown. Ja, met z'n allen gaan we iets heel moois maken voor koningin Beatrix, een radiogastenboek. Joop, nacht. Goeienacht. nacht. Ja, we verzamelen ja. mooie boodschappen voor de koningin. Normaal gesproken schrijf je dat misschien in een boek, maar ja, waarom niet ook via de radio? Wij verzamelen die boodschappen en, en sturen dat dan naar Huis ten Bos. Um, hoe hebt u allereerst eventjes vandaag, of eigenlijk gisteren, beleefd? Ja, het is wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Spannend, en, ja? Uh, Hoezo spannend? Nou ja, goed. Uh, wij accepteren allemaal een koningshuis. Uh, en uh, wij vinden dat allemaal goed. Tenminste, zo is denk ik uh, over het algemeen de opinie. Ja. Yeah. En uh, nou ja, goed. Ik zou willen zeggen, lieve koningin... Um, we blijven Koninginnedag gewoon Koninginnedag noemen. Ter ere van u en ter ere van de nieuwe Koningin Maxima. Want ja, dat is toch een nieuwe Koningin eigenlijk. En dat is toch beter dan Koningsdag. Kijk, ik heb ooit in het Evoluon gewerkt. En ja. ik, ik, ik zat daar gewoon uh, en er kwam iemand op me af. Nou, ik liep ook naar die persoon toe. Maar ik, ik was nooit bezig met het Koningshuis. En dat bleek dan uh, Willem Alexander te zijn. En die stak meteen zijn hand naar me uit. Dus ik uh, stak ook mijn hand uit. En verder, uh, toen dacht ik van oké, okay, wacht even. Dit is, uh, dit is Willem Alexander. Dat, dat was een bijzonder moment. Maar um, Toch? hij is een bijzondere man, maar. Ik, wil, ik, ik zou toch liever hebben dat het geen Koningsdag wordt... maar gewoon Koninginendag blijft. Nou, um, bedankt Joop. Deze nemen we mee. Hartelijk okay. dank en blijf, blijf, blijf luisteren. Dan gaan we naar Adrie Franke. Goeienacht. Goeienacht. Ja, uh, de koningin heeft 31 koningendagen meegemaakt... en haar allereerste vierde koningin Beatrix in Veren in Zeeland... en in Breda, in Noord-Brabant, in 1981... Adrie Franke, u bent voorzitter van de Oranje Vereniging van Veren... en u was destijds betrokken bij de organisatie van die Koninginendag. Op de dag zelf mocht hij als enige fotograaf aanwezig zijn... bij een intieme bijeenkomst in het stadhuis van Veren. En die dag, die heeft hem zijn fotocamera gekost. Ja. Goedemiddag. nacht. Het Wat ontzettend ja. leuk dat u in de uitzending bent. We, we gaan zo ja. direct eventjes terug naar 1981. Maar eerst even, hoe heeft u uh, het nieuws beleefd? Ja, het ik, ik, was voor mij een hele aparte uh, gewaarwording. Ik heb helemaal de hele dag geen radio geluisterd. En ik zit in de auto op weg naar mijn uh, grote hobby voetballerij. En ik hoor dan uh, dat het nieuws hier verder begint. En om zeven uur, uh, klokzacht 7 uur komt er een bericht van de koningin. En toen dacht ik al, dat zal toch geen waar zijn. En ja, het leek dus zo wel zo te zijn. U had gelijk uh, het juiste vermoeden? Ik, da, da, ja, ik had wel gelijk het juiste vermoeden, ja. ja. ja. ja. ja. Maar goed, dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen, maar... Uh, okay. Het gevoel, voor mij hoefde het nog niet, maar als het dan zover is, dan denk je ook weer van ja, oké, okay, ze hebt ook gelijk. Dus uh, tijd voor, toch wel wat jongeren. U, u snapt het, het wel. De generatie. Ja, ik snap het wel. Ja. Ja. Wat vond u ja. van de toespraak? Ja, kort, krachtig en ik denk uh, ook wel weer passend bij, uh, denk ik, uh, Beatrix, toch wel. Ja, waarom? Ja, omdat het aan de ene kant lijkt het zo formeel. En aan de andere kant komt het wel binnen. Dus uh, de, de, zo, zo komt het ook altijd wel een beetje op mij over. Het is wel iemand die iets neer heeft gezet en iets... Uh iets voor, ons, voor, voor de bevolking heeft betekend, denk ik. Ja. En zeker voor Nederland. En de wijze waarop ze dit soort dingen altijd doet, die zijn altijd uiterst correct. En dat, dat zo zullen we ook altijd, denk ik, wel herdenken. Uiterst correct en uh, hard werken koningin, denk ik. Ja. U, u hebt haar meerdere malen ontmoet. De, de eerste keer was in 1981, uh, de, het jaar van, van de koninginaar Allereerste Koninginnedag. Dat was uh, onder andere in Veren. En u was er daar getuige van, heel dichtbij. U uh, mocht dus als fotograaf aanwezig zijn bij een bijeenkomst met de koningin op het stadhuis. Uh, ja. Als enige fotograaf. Waarom was dat? Ja, dat was omdat het natuurlijk stadhuis is. Uh, op het moment dat de koningin elders komt of ergens komt... is het altijd een moment waarin ze gewoon ze even terug kunnen trekken. En dat was in veren uh, zo dat plaatsvindt in het stadhuis... Uh, in het stadhuis wa uh, was mijn vader destijds was, uh, was gemeenteboden... en moest dan eigenlijk iedereen bedienen zodat alles goed zou verlopen. En daarbij was door, uh, door de burgemeester gevraagd aan mijn, uh, aan mijn huidige vrouw... en aan uh, mijn schoonzusje en mijn moeder om ook nog eens te helpen bedienen. Ja, en dan is het één en één twee, als je dan weet dat iemand fotograaf is... van ja, er mochten wel wat foto's gemaakt worden... maar dat was van het officiële gedeelte dat als ze zouden drinken uit de beker en een bijzondere beker van Maximilaan van Burgondië... dat daar dan een foto van gemaakt zou worden. Ja, over die beker, daar komen we zo over te spreken. Eerst even, hoe was dat om, om zo dicht bij de koningin te kunnen komen? Nou, ik moet zeggen, dat in die tijd... Uh, ja, dan, uh, dan praten we toch over een heel andere tijd... maar dan, ja, dan was de afstand tot de koningin natuurlijk heel erg groot... dus als je daar dan bij mag zijn, was dat een bijzondere gebeurtenis... En zeker alles wat daaromheen omheen zit. Hè. Dus uh, maanden van tevoren al wordt verteld wat je wel en niet mag doen... en waar je wel en niet mocht komen. En uh, fotoapparatuur die van tevoren bekeken werd. Uh, allemaal dat hmm. soort kleine dingetjes maakt het dan toch allemaal weer spannend. En die, en die foto's maakte u voor de gemeente, hè? Ja. ja, ja dat was u ja, erg gespannen? Uh, toch wel. toch wel. Van ja, Wat is dan het moment? En als het dan allemaal maar goed gaat, op het juiste moment moet je het dan goed doen. En toen bestonden al de digitale camera's nog niet <laughs> Dus dat was allemaal heel erg spannend en ja, liever geen flits. Want uh, dat, uh, dat werd er nog bij verzocht. Nou, dan moet je dus uh, met gevoelige filmpjes gaan werken. Hè? En dan is het uh, allemaal even heel anders. En ging het allemaal goed? Uh, dat, dat ging fantastisch. <laughs> wat later toen de koningin Veren doortrok om alle evenementen te gaan bekijken, uh, had ik ook de, het recht om mee te lopen met de pers. En uh, toen heb ik ook wel meegemaakt wat, wat pers betekent, want iedereen vecht voor het mooiste plaatje en wil vooraan staan. Ja. En dat was ik nou echt niet echt gewoon. En, eh, op een gegeven moment kwam ik ergens te er dichtbij en een van de bewakingen van, van de koningin eh, duwde me wat hardhandig opzij. Waardoor de tweede camera die ik op mijn nek had hangen eh, eigenlijk op de rond viel en de achterklep openschoot. En daar stonden nou net de opnames op die in de stadhuis waren gemaakt. Dus ik wist nu hoe snel ik dat dicht moest doen vanwege de belichting. En achteraf uh, hebben we nog een nou, ik denk, goede twaalf opnames kunnen redden. En de rest was allemaal overbelicht. Echt de, daardoor? Dat was waarschijnlijk ja. een van de meest bonnarder momenten uit uw leven, kan ik me voorstellen. Ja, dat, dat realiseer je op dat moment niet. Nee. Want dan gaat alles gewoon verder. Alleen op het moment dat je tot bezinning komt en rustig bent en gaat denken, wat is er nou precies gebeurd? Dan uh, krijg je het wel even spannend van Ja. Heeft u toen ook uh, iemand flink op zijn kop gegeven? Nou ja, ik, ik kon niemand onze kop geven, want ik kende heel die man niet en hij moet de koningin bewaken. En ik kan ja. blijkbaar me niet helemaal aan het protocol houden, maar dat werd een beetje opgedrongen door de andere fotografen. En uh, ja, dan uh, weet je, dat, dan is dat, kan dat een gevolg zijn. Ja, en toen was uw fotocamera ook stuk? Die was stuk, ja. Ja, die was stuk. En, ja. Maar in ieder geval de film en in die tijd deden we het allemaal zelf ontwikkelen en dat soort dingen. Dus ik kon ze nog redelijk goed, uh, wat beelden eraf halen. Want je staat wel, dat is natuurlijk op een rolletje in de binnenkant, is dat opgerold, Alles was er helemaal in het binnenste gedeeld, dus het is al vrij goed. Ja. Dus ik had gezorgd dat wel dat de eerst opnames op een nieuwe rol stonden. En niet vanwege dit, ook, maar gewoon de dachte van ik moet zorgen dat ik een nieuwe film heb en dat daar alles goed op staat. Hebt u de foto's thuis? Ja, ja, ja, ja die, heb ik, tuurlijk, die heb ik hier thuis en inmiddels ook al gedigitaliseerd. Ja. En wat, wat zien we op die foto's? Ja, daar zien we dus een hele, hele, heel jong gezin. Hè, met drie drie qua jongens, zeg ik altijd maar. Die het uiterst interessant vonden om ook uit die beker te drinken. Maar ja, dat mocht dus niet. En dat zijn dan de leuke details die je daar nog kan uh, onthouden. En Klaus die, uh, die aan. Uh aan de koningin vraagt om niet al te veel uit die beker te drinken. Want die werd, dat is een beker waar ongeveer, ik dacht iets van 2,5 flessen uh, dure wijn in gaat. En de koningin nipte er alleen maar van. En dat is, dan, uh, dat is dan het belangrijke moment. Ja, want we hebben het over een hele bijzondere beker. Uh, um, onderdeel van een belangrijke traditie. Het is de beker van Maximiliaan van Burgondië. Ja. Uh, is geschonken aan, aan de heer van Veren in ongeveer 1555. Ja. Uh, ja. En die beker die, uh, is vervolgens vanwege schulden van de heer Van Veren... inclusief de adellijke titel, uh, verkocht aan, aan Willem van Oranje. Zo zit het, hè? Ja, ja dus in, uh, en ik zat er al eens over na te denken. En ik heb nog eens even nagekeken. Maar het was neen, uh, 1551 dat die beker is geschonken. En uh, wat ook nu wel grappig is, die beker dat was een zwaar vergulden zilveren beker. Uh, die is geërfd van neef van Maximiliaan van Egmond staathouder van Friesland. En in die tijd was het natuurlijk allemaal, uh, had je natuurlijk allemaal stadhouders. En uh, als je natuurlijk een, een plaats een, een, een, uh, toegevoegd werd aan het markizaat werd dat ook weer een staathouder. En zo kwam die beker via, uh, van, die had hem weer gekregen van Karel de Vijfde. Ja. En voor bewezen diensten is hij aan Maximiliaan van Burgonding geschonken. Ja, en dus om het dus aan de, aan de nog één keer uitleggen van Maximiliaan uh, ging hij naar de heer van Veren. Die had schulden. Ja. En dus ging die beker, uh, inclusief de aanlijke titel die erbij hoorde, uh, ja, van Marquise, ja. uh, naar Willem van Oranje. En daardoor dus uh, is Beatrix, en daar gaat het om, Marquise van Veren. Ja, klopt. Ja. Dat is de, een van haar titels. Ja, in de lijn, in de lijn is, uh, en ik heb ook nog eens teruggezien uh, in, de, in de tijd dat uh, heel, uh, de, door de schulden die u verder achter uh, en de verkoop daarvan, uh, ik kan het precieze bedrag, het uh, stond er ook wel bij op. Maar in ieder geval, het is in Den Haag gevuild en daar is het dus gekocht. En zodoende is de titel uh, van uh, Marquise en Marquise in van Veren uh, in de familie gebleven, natuurlijk. En zo is het in de lijn van uh, overname, is het bij ook bij Beatrice ja. terechtgekomen. En ja, ja. voor de mensen in Veren is het natuurlijk heel bijzonder als ze dan. Uh, iemand op bezoek komt uit de koninklijke familie... die dan daaruit drinkt. Uh, ja. Is het voor Beatrix zelf ook... Uh, was het voor haar zelf ook bijzonder, denkt u... in 1981 om uit die beker te mogen drinken? Ja, dat denk, dat denk ik wel. En ik denk dat ook wel weer het besef was van, van, van Beatrix. Het hoort, het hoort wel bij uh, dit soort momenten. Dat zijn wel de momenten die... Uh, verwijzen naar uh, de verbondenheid met de Oranjes. En uh, in die, in die hoedanigheid denk ik wel dat, dat zij dat heel erg belangrijk vond, ja. Ja, en dan is natuurlijk de vraag... gaat uh, prins Willem-Alexander, straks koning Willem-Alexander... ook drinken uit die beker? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen, ik ken alle protocols niet en uh, daaromheen... en ik heb verder nog niemand kunnen spreken... over uh, hoe, wat er nu allemaal staat te gebeuren... of dat er iets in veren staat te gebeuren... of dat er nog festiviteiten zijn waardoor... Maar nee, ik, ik kan dat zelf uh, nog niet goed beoordelen. Uh, ik weet wel dat uh, uh, Willem-Alexander wel ooit die beker een keer in zijn handen heeft gehad... Ja. Uh, bij een bezoek aan Veren... En toen was uh, de heer de Bono burgemeester in Veren... en die heeft hem wel toch even die beker laten zien... en daar heeft hij triomfantelijk heeft hij daar mee gestaan... maar hij is er niet uit kunnen drinken. Dat, uh, dat behoort toe alleen aan de marquise in van, van Veren. Dus dat staat waarschijnlijk wel een keer te gebeuren. Ja, hoe bijzonder is eigenlijk die titel voor, voor de koninklijke familie zelf? Ja, als ik zie hoe ze uh, in de titels van de naam alles is opgenomen... kan ik ervan uitgaan dat het heel erg belangrijk is... Ja. Ja. Want anders zou je alleen maar een bepaalde naam noemen. En maar alle titels komen erachteraan. En dat zijn er heel wat. En daar staat dus ook bij, uh, markies invanzeren van Zeren en Vlissingen. Ja, mooi. Bijzonder. Uh, ja, dat is bijzonder. U hebt de koningin dus ontmoet in 81, maar daarna nog een aantal keren. Ja. Wat, wat was de meest bijzondere keer. Nou, de, bijzonder, de meest bijzondere keer vond ik toch wel uh, dat uh, koningin Beatrix hier was om op plakketten. ...te onthullen, ook weer uh, met een stuk geschiedenis. En dat is uh, in Middelburg gedaan, in, uh, in de Abdij. En wij waren daar als mensen van, van, van Oranje Verenigingen... ...op Walcheren voor uitgenodigd. En dan sta je in zo'n uh, speciale uh, kamer, voor uh, waar ze dan op een speciale manier binnenkomt. En op dat moment lijken of alle etiketten een, min of meer een beetje wegvallen. Je staat daar, je drinkt wat, er zijn een heleboel uh, genodigden. En dan, ja, dan gaat ze van tafel naar tafel. En dan is het bijzonder dat ze even aan je tafel komt staan en een praatje maakt. En dan besef je pas wat het is om, uh, ja of iets. Maar ja, dat zijn bijzondere momenten om dat mee te mogen maken, laat ja. ik het zo zeggen. Ja. Ja, en wat verwacht u van Willem-Alexander? Um, um, denkt u dat hij uh, um, net zo uh, prettig in de omgang zal zijn... als koningin Beatrix was, zoals u haar kent? Ja, ik denk als je ik... Als, iemand, als je ziet hoe hij is voorbereid op deze taak... en dat een beetje gevolgd heeft de afgelopen periode, dus natuurlijk komen dan alle dingen voorbij die hij ooit in zijn uh, jeugd... en onbezonnen jeugd of uh, bijzonderheid misschien ooit heeft gedaan... of wel eens dus er is passeren. Maar ik denk toch, als je kijkt wat hij de laatste jaren heeft gedaan... dat hij aardig is voorbereid op deze taak. En ik denk dat hij dat wel uh, nou, op een goe hele goede en juiste manier zal uh, vertegenwoordigen. Ik ben daar niet zo bang voor. Nee. Uh, tuurlijk is het anders. Uh, laat maar wel zijn uh, op het moment dat je tegenover een vrouw staat... die al zoveel jaren en zin is en uh, je mag daar een keer bij zijn... is dat toch een heel andere gevoel dan... Uh, laat ik het zo zeggen, Willem-Alexander moet ze nog bewijzen. Laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, dat is waar. Uh, wat denkt u, uh, hoe zal zijn eerste koningsdag zijn? Als u het vergelijkt met de eerste koninginnedag die u dus hebt meegemaakt van Beatrix? Ja... Ik denk dat het voor hem ook wel heel, heel, heel bijzonder is. Ondanks dat je je leven lang er wordt op voorbereid... denk ik dat dat wel een heel bijzonder moment is dat het, als het zover is. En dan uh, heb ik begrepen uit alle protocols... dat hij dan toch ook weer heel Nederland doorgaat... om alle provincies te bezoeken. Dus ik ben al voorbereid dat hij wel ook naar Veren zal komen. Daar zal het probleem niet liggen. En ik denk ook dat hij dat ook wel op een, uh, op een wijze zal doen... die zijn moeder toch ook wel een beetje aanhing denk ik. En dat, dat, dat zie ik altijd als correct, uiterst correct en, uh, en plezierig. Want in de, de, de, de momenten, u zei net van nou, je bent een paar bijzondere momenten geweest en we hebben hem ook al een paar keer eerder ontmoet, uh, geeft hij altijd een hele, hele goede indruk. Hij weet, hij weet echt waar hij mee bezig is hoor. Hij, uh, hij weet veel van de situatie. Dat is natuurlijk bij het is wel onbekend. Ja. Dat ze heel erg goed weet en alle stukken goed kent. En uh, ja, dat kun je niet zo 1, 2, 3 even naar, maar ik, moet wel dat hij dat, uh, dat hij dat in zich heeft. Ja. Mag ik tot slot u vragen um, om iets moois in te spreken voor ons Radiogastenboek? We verzamelen mooie boodschappen uh, aan de Koningin. Die uh, zetten we op CD en, en sturen we dan straks naar Huis Ten Bos. Ga ik hoogst persoonlijk voor zorgen. Uh, zeg even wie u bent als u wil. En ja, kom maar op met okay. het mooie bericht voor de Koningin. Ja, nou, ik ben Adrie Franke. Ik uh, kom uit Veren, de mooiste Stad Veren. Uh, waar u als majesteit uh, mark je van bent. En wij willen u bedanken voor de betrokkenheid bij onze stad. En uh, ik, ik hoop dat de verbondenheid met Oranje nog lang mag duren. Nou, dat was mooi. Denk ik ook. Adrie Franke uit Veren, voorzitter van de Oranje Vereniging daar. Hartelijk dank. Oké. Okay, wilt u dienst. nu ook een boodschap inspreken voor de koningin? Dat kan. Bel 0800-1121. En wilt u liever niet bellen, maar mailen. Uh, als u dat wil, dat kan ook. nacht.eo.nl En dan lees ik uw bericht gewoon voor. Een uh, tweet kan ook. Dus uh, laten zien dat, dat Twitter best leuk is en handig. Uh, Twitter is uh, te bereiken. Dan kunt u hashtag dit is de nacht gebruiken of dit is de nacht. Maar bellen, dat is natuurlijk wel het leukste. 0800 1121.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 Misschien neem ik Spanje als besluit. The best, laat me de wat laagt er Ik ga oh, stiekem tussen zijn. lucht weg naar een Ik neem Spanje als besluit. En laat Counting Crows en Bluff Holiday in Spain. Goedenacht Kees. Dag Maarten, Goedenacht. Ja, We verzamelen mooie boodschappen ja, voor, voor de, de koningin. Ja. Ja. En ik begreep dat jij een heel mooi briefje hebt geschreven. Nou, een simpel briefje vooral. Ik nou. kan zoveel over doen. Ik heb er ook drie keer gezien in mijn leven. Dat het heel veel indruk maakt. De mooie auto's, de kleding, alles. En, en waar was dat, waar u haar hebt ja, gezien? Ja. De kant van de Volf we zijn de andere kant, ja, grappig. Ik het, ja, Mooi. Uh, ik ben heel benieuwd ja. wat jij te zeggen hebt. Wacht uh, nog eventjes. Beter. Lieve koningin beter, majesteit. wat een dag. Hè. Wellicht ligt u nu te luisteren in uw bed naar Radio 1. U heeft een enorme rol gespeeld. mooi Kees. Ja. Prachtig. Echt gemeen. Ja. Ze is echt heel bijzonder voor jou, hè? Zij is... Uh, ze is ja, je uh, gelooft soms, als je kind bent, geloof je in sprookjes. En ze, dat was een soort... Uh, ja, Ik heb nog wel meer dingetjes uh, met het koninklijk huis, maar... Ja, dat, dat, dat is een soort iets... Uh, ik, ik kan er ook heel erg te gek mee steken, moet ik eerlijk zeggen. Ah. Maar, um... maar echt een tweede moeder, zeg je? Waar zit hem dat nou in dan precies? Um, um, uh, zij speelt een rol, en daarom zeg ik ook, ik hoop dat u ik hoop dat ze nu bijna een normaal leven gaat krijgen. Dat gun ik haar zo enorm. Ja. Maar zij heeft, dus, zij heeft dus misschien wel heel veel zorgen van Nederlanders op zich genomen. Ik heb, ik heb me heel vaak geprobeerd te verplaatsen, in haar, want ze hebben natuurlijk een hele mooie vakantie, hele mooie huizen. Maar uh, ik zou die rol nooit op me willen nemen. Ja. Je bewondert wat ze heeft gedaan. Je bewondert wat ze doet. Ja. Ja. Kees, het was een dat heel mooi ze bericht. Ik dat je mensen steun geeft. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dan blijf luisteren. Uh, er komen nog heel veel meer mooie berichten aan, zoals van Andrea. Goeie Ja, Ja, hele goede nacht. Hallo. Uh, kunt u mij goed verstaan? Absoluut. Okay, Vanuit de auto het... denk ik, maar dat, dat kan de koningin vast niet deren als het een mooie tekst betreft. Ja, inderdaad. Ik het hoop... woord is aan u, Andrea. Ja, ik uh, wil u zeggen, lieve koningin. U heeft bewezen zoveel kwaliteiten te hebben. Maar misschien de grootste daarvan is dat u echt geen onderscheid maakt tussen allochtonen en uh, autochtonen, tussen blank en uh, donker. ...tussen een Turk en Marokkaan of wat dan ook. Uh, dit is volgens mij uw, uw grootste kwaliteit... ...of niet zeker een van de grootste. En daarvoor ben ik u zeer dankbaar voor. Hartstikke bedankt en geniet u van uw pensioen. Dat was hem, hè? Dankjewel, Andrea. Graag gedaan. En een fijne nacht. Goeie reis. Doe doei, doei. Doeg. Spencer, hallo. Spencer. Hallo? Dan gaan we even kijken naar de volgende. Hallo, met wie spreek ik? Ja, net opgehangen. Hallo? Hallo? Met wie heb ik het genoegen? Ah, daar zijn we. Ik dacht dat er opgehangen was. Goeiedag. Met Spencer. Dag Spencer, hallo. hallo. Ook jij hebt een mooi bericht voor de koningin. Nou, ik wil wel in een kleine bescheidenheid iets zeggen tegen haar majesteit. Maar ik vind het ook wel fijn om nog even mijn mening te kunnen geven over een... Een, twee of drie tot dingetjes. Dat mag. Uh, ik ben het uh, roerend eens met Joop... die hier uh, twee of drie hiervoor uh, uh, sprak. Ja. En dat hij zei... ja, uh, het Koningsdag... Ik vind uh, het, het klinkt mij als, uh, als vloeken in de oren. Laten we het alsjeblieft gewoon Koninginnedag laten. En uh, de datum waarop... dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik vind het ook wel een mooi eerbetoon aan, aan Juliana... om dat op de dertigste te houden. Ja, dus dat vind je jammer. Ja, ik, ik was er echt... Uh, ja. Verontwaardigd over, zullen we ja. maar zeggen. Zo, zo erg zelfs vond je het. vind je het? Nou ja, ik ben niet heel erg, heel erg uh, hoe zeg je dat, uh, koningshuisgezind hmm. over het algemeen. Maar als Nederlander zijnde, ja, ik uh, weet niet beter, ik ben 36, dat we het altijd op de 30 dertigste hebben gevierd. Ja. En waarom moet dat nou? Ik vraag me ook af of het uit zijn eigen koker komt. Of dat ze ja, het met de RVD of met een andere instantie erover gehad hebben. Zullen we het eens veranderen? Maar hmm. Ik vind het vreemd. Ik vind ja. het ook een beetje als het uit zijn eigen koker komt, waar ik mm -hmm. aan twijfel, dat het dan ook een beetje egocentrisch is. En dan staat dat hij, uh, wat jou betreft, al met de 108 dus? Nou, ik zal niet gelijk zijn 1-0 108. Er. Hij <laughs> heeft wel grote schoenen te vullen en ik vind dit toch een beetje een valse start. Ah, Oké, okay, dat is duidelijk. Uh, je hebt de koningin een aantal keer, of in ieder geval één keer ontmoet? Uh, ja, nou, ontmoet. Maar jij had dus gezien. Ik heb haar in levende lijven mogen <laughs> ja. in de bus mogen zien stappen op Koningin in de Dag in Middelburg. jaar, twee, drie, tweeënhalf ah, ja, jaar. Ja, dat jaar is, is toch mooi? Ja, dan had ik ook wel even anderhalf of twee uur voor over om daar even op te wachten. Want, uh... En was het het waard? Absoluut, ja. Ik bedoel, ik heb geen kinderen en geen kleinkinderen. Maar bij wijze van spreken kun je dat later toch aan de kleinkinderen vertellen. van Je hebt uh, Koningin Beatrix nog eens van dichtbij gezien. Ja, en wat, wat was er zo bijzonder aan dan? Uh, ja, ja, ik woon uh, sinds een jaar of acht nu in Zeeland. En uh, ik kom zelf oorspronkelijk uit Rotterdam. En ik had daar toen ook wel eens uh, gezien toen ze daar in overschie was met Koningin de Dag, jaren geleden. Dus ja, dan, uh, ik weet niet, uh, ik vind het ook wel bijzonder... dat je gewoon uh, iemand uh, in het echt gezien hebt... en niet via een beeldbuis of op een foto of zo. Uh. Ja. En maar geen handje geschud, helaas. Nee, dat nee, maar goed, uh, ja, je kunt ook niet alles hebben. Hè? Nee, dat is waar. Spencer, uh, het woord is aan jou. Uh, mooi bericht, hoop ik, voor de koningin. Dankjewel. Nou, majesteit, uh, dank u wel voor alle jaren trouwe dienst. U uh, bent en blijft uh, onze koningin... en uh, Hopelijk uh, kunt u nog vele jaren genieten van uw, uh, uw rustige periode van uw leven. En nog een uh, fijne tijd hebben met uw kinderen en uw kleinkinderen. Dankjewel Spencer. Oké, okay, ook hartelijk bedankt. En een, en een fijne, fijne uitzending nog. fijne nacht. Wat zijn uw herinneringen aan koningin Beatrix? En hebt u misschien ook een mooie boodschap voor haar? Laat het weten. 0800 1121. Travelling Light van Joel Hanson en Sarah Groves. Meneer Stallen, goeie Hallo. De Ik laatste. Bleef met meneer Stallen. Ja, hallo. U hebt de koningin mogen ontmoeten. Ja, twee uur en een half uur. Diep een uur uit. Dat was al spannend. En wanneer was voor de dat? Bewaking en alles. En wanneer was dat? Dat was in die tijd van de rode maai fractie en over welk jaar spreken we? Ja, ze is bij mij en mijn mede-vrijwilligers op de Wieland geweest in Eindhoven, stadsdeel Strijp. En wanneer was dat? In rond uh, 70. Wat is uw mooiste herinnering aan, aan de koningin? De mooiste is dat ik prins Klaus met de koningin samen een tijd mag van gedachten heb mag wisselen. Ik heb ook het genoeg gehad om met Prins Bernhard contact te maken... en met Prins Willem-Alexander. Oké, okay, meneer Stallen. Blijf even hangen. Dit is een teaser. We praten zo meteen verder. Tot zo meteen.